6 uur. Het NOS-journaal. Dick ter Hark. 450 schadeclaims bij KPN na internethack. PvdA-sluiterijen... en arrestaties in aanloop Ajax-Manchester United... KPN heeft sinds maandag 450 meldingen ontvangen van mensen die zeggen financiële schade te hebben geleden door het afsluiten van hun e-mail. Het heeft bestuursvoorzitter Blok tegen de NOS gezegd. Telekombedrijf besloot vorig weekend om 2 miljoen e-mailaccounts te blokkeren omdat de gegevens van ruim 500 KPN klanten op internet zouden staan. Die bleken later afkomstig te zijn van een hack bij webwinkel babydump.nl. Halverwege januari werd KPM zelf gehackt. Een hacker drong zo diep in de systemen door... dat hij inzicht had in klantgegevens van de provider... en dat in het uiterste geval de dienstverlening in gevaar zou komen. PvdA-kamerlid Timmermans zegt dat er geen meningsverschil is tussen hem en partijleider Cohen. Hij reageert op de commotie na een interview in Trouw vandaag met Cohen en partijvoorzitter Spekman. In Trouw zeggen ze dat er overeenkomsten zijn tussen PvdA en SP. In een e-mail die in het bezit is van de NOS zegt Timmermans dat hij zich niet thuis voelt bij die uitspraken... en dat de Partij van de Arbeid zich niet moet positioneren als SP-lite. Cohen benadrukt in een reactie dat het zeker niet zijn bedoeling was om de PvdA richting de SP te sturen. En Timmermans zegt dat hij wel vaker discussies in de fractie aanzwengelt via e-mails. Hij heeft inmiddels met Cohen en Spekman overlegd en zegt dat ze het eens zijn over de koers. Een grote rederij die containers vervoert dreigt uit Antwerpen te vertrekken als de Belgische loodsen niet snel ophouden met actie voeren. De loodsen staken tegen de pensioenhervorming... waardoor ze langer moeten doorwerken. Het zwitserse italiaanse bedrijf MSC... de op één na grootste containerrederij ter wereld... zegt dat 21 schepen Antwerpen niet bereiken. Ze worden nu naar andere havens geleid, vooral naar Rotterdam. Door de staking van de loodsen raken in de Antwerpse haven... 2000 mensen tijdelijk werkloos. Minister Kamp van Sociale Zaken denkt nog niet aan het opnieuw invoeren van de deeltijd-WW. In de vorige economische crisis werd dat instrument gebruikt... zodat bedrijven mensen in dienst konden houden die ze anders hadden moeten ontslaan. Zowel werkgevers als vakbonden pleiten geregeld voor de deeltijd-WW. Maar Kamp ziet daar voorlopig niets in. Hij waarschuwt dat deeltijd-WW ook slecht kan uitpakken... als economisch slechte tijden lang duren. Als mensen dan later worden ontslagen, hebben ze al hun WW-rechten gebruikt, benadrukt Kamp. Verder is hij bang dat noodzakelijke reorganisaties worden uitgesteld. De politie heeft voor aanvang van de wedstrijd Ajax-Manchester United... een aantal arrestaties verricht in het centrum van Amsterdam. Hoeveel mensen zijn opgepakt is nog niet bekend. Twee supportersgroepen daagden elkaar uit aan weerszijden... van de ouderzijds voorburgwal. De politie greep in toen er een opstootje ontstond. Over een uur spelen Ajax en Manchester United in de arena... voor de Europa League. Premier Rutte is bereid om met de voorzitter van het Europese parlement te praten... over de kritiek op het meldpunt Midden- en Oost-Europeanen van de PVV. Dat zou dan moeten gebeuren op 1 maart... als Rutte toch al een afspraak heeft met voorzitter Schulz. De EVP-fractie in het Europarlement heeft Rutte uitgenodigd... om op 13 maart in een plenair debat in Straatsburg uitleg te komen geven. De premier kan niet op die datum, maar stuurt mogelijk een minister. In Nederland is de concentratie stikstof tussen 2004 en 2010 met maximaal een kwart afgenomen. In Europa zijn er plaatsen waar deze concentraties tot de helft zijn gedaald, blijkt uit onderzoek van het KNMI. Volgens de onderzoekers wordt de afname maar voor een deel verklaard door milieumaatregelen, zoals schonere motoren en elektriciteitscentrales. De economische crisis van 2009 heeft volgens het KNMI minstens evenveel effect gehad. Hierdoor is er minder verkeer en de industriële productiviteit is afgenomen, zeggen de onderzoekers. Advocabo FNV heeft een ultimatum gesteld aan de provincies. De vakbond vindt dat de provincies te weinig bieden... in de handelingen voor een nieuwe CAO. De bond wil dat de provincies voor 2 maart met een nieuw bod komen. Advocabo eist een loonsverhoging van 1,5 procent. De provincies bieden 0,69 procent. Verder wil de ambtenarenbond... dat er minder externe medewerkers worden ingehuurd bij de provincies. Het telefoonnummer 144 voor dieren in nood is de afgelopen drie maanden ruim 40.000 keer gebeld. In ongeveer een kwart van de gevallen leidde dat ook tot actie. Volgens het Korps Landelijke Politiediensten kwamen er veel telefoontjes binnen van mensen die niet zeker wisten of er sprake was van dierenmishandeling. Telefoonnummer 144 is sinds afgelopen november in gebruik. In januari startte een publiekscampagne waarin mensen werden opgeroepen dierenleed te melden. Het weer dan nog, vanavond en vannacht bewolkt en wat regen. Morgen zwaar bewolkt en soms wat motregen... bij een temperatuur van een graad of acht. Ook zaterdag nog aan de zachte kant, met op sommige plaatsen 10 graden. Zondag een stuk frisser en een enkele winterse bui. ANWB Verkeersinformatie. Er staat in totaal 162 kilometer file. Het is een vrij normale avondspits en de meeste files staan op dit moment in de regio Utrecht. Het is wel vrij druk op de A1 vanuit de Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Knoppet en 1 Brugge 8 kilometer en verderop nog eens een keer 6 kilometer bij Muiderslot. A2 Den Bosch naar Utrecht, daar staat 11 kilometer voor Knoop het Oude Rijn na een ongeluk. Inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. Op de A9 richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Raasdorp. Daar staat 5 kilometer. Ook daar zijn die middags allerlei zoeken weer vrij. En vrij druk op de A27 vanuit Breda richting Utrecht. Daar staat tussen knooppunt Everingen en Knoopend Areseweert 10 kilometer. Hij is twee. Teun Jansen is twee jaar zelfstandig advocaat. Als goed werkgever bieden zijn medewerkers graag een collectief pensioen dat rendabel is...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 Goedenavond, 8 minuten over 6. Goed nieuws komend half uur. De lucht boven Europa is schoner geworden. Zo kijken wij of dat samenhangt met de economische achteruitgang in Europa. Stop met het vermoorden van de burgers van Syrië. Met die oproep aan de Syrische president Assad kwam de secretaris-generaal van de Verenigde Naties vandaag. we see neighborhoods sheltered indiscriminately. Children as young as 10 years old, child en abused. We see almost a certain crimes against humanity. Buurten worden bestood, kinderen komen om het leven... en volgens Ban Ki-moon worden in het door geweld verscheurde land... vrijwel zeker misdaden tegen de menselijkheid gepleegd. Dick Leurdijk, deskundige op het gebied van internationale betrekkingen. Goedenavond. Goeiedag. Uh, uh, uh, vrijwel zeker al dus Ban Ki-moon worden misdaden ja. gepleegd tegen de menselijkheid. Wat, wat betekent dat? Nou, dat betekent dat hij daar zelf niet echt een harde uitspraak over wil doen. Hoewel dat citaat natuurlijk toch wel hard overkomt. Maar daarmee geeft hij eigenlijk aan volgens mij dat hij daar zelf niet zozeer um, in, toe in staat is. Maar dat dat eigenlijk een oordeel is, dat is voorbehouden aan het internationaal strafhof. Dus je zou kunnen zeggen, dit, deze uitspraken zijn een impliciete uitnodiging aan de VN Veiligheidsraad. Om nu eens een resolutie aan te nemen waarin uh, de mogelijkheid wordt geboden om de kwestie, om de situatie in Libië voor te leggen aan, aan, het openbaar, aan, aan het internationaal strafhof, zodat um, dan de openbare aanklager een onderzoek kan beginnen en een poging om een aanklacht te formuleren tegen ongetwijfeld de Syrische president Assad. Ja, want even over die diplomatieke taal nog even van Ban Ki-moon. Vrijwel zeker, dat is er om zich ook juridisch in te dekken tegen de gevolgen van zijn uitspraak? Um, nou, je, kijk, het doet mij herinneren aan een soortgelijke resolutie van de VN-veiligheidsraad verleden jaar uh, uh, in zaken de doorverwijzing van de situatie in Libië naar het internationaal strafhof. In de tekst van die resolutie wordt ook niet met zoveel woorden gezegd er is sprake van, maar daarin wordt gezegd ja, dit is een situatie die lijkt op een uh, situatie van van um, misdaden tegen de menselijkheid. Maar dat is een oordeel dat wij als Veiligheidsraad niet willen uitspreken, dat moet maar uit uh, de hoek komen van de openbare aanklagen van het internationaal strafhof. Ja, Waarom heeft de Veiligheidsraad het internationaal strafhof niet eerder gevraagd... om onder te onderzoek te doen naar de situatie in Syrië? Ja. En dat is ook waar ik mij eigenlijk het verleden jaar al uh, hoogelijk over verbaasd heb. Uh, die parallel met Libië ligt natuurlijk uh, om voor de, hand, um, voor de hand liggende redenen voor de, voor de hand. Maar um, ja, kennelijk is daar dus uh, ook op dat punt tot dusver geen consensus over in, uh, in de veiligheidsraad. Maar wat is het verschil dan, als die parallel nou ja, er is? Je, nou, je kunt aannemen dat landen als Rusland en China daar op dit moment helemaal niets voor voelen... Net zo goed als, dat is precies de reden waarom ze in de afgelopen maanden tot twee maal toe al een veto hebben uitgesproken over een ontwerpresolutie. Maar zelfs die ontwerpresoluties voorzagen niet in de mogelijkheid, althans niet dat ik weet, in de mogelijkheid om de zaak voor te leggen aan het internationaal strafhof. Dus de, Russen en de, Chinezen, ook, dus de Russen en de Chinezen zouden geen veto kunnen uitspreken over een onderzoek door het strafhof? die zouden we dat dus juist kunnen tegenhouden. Mijn stelling is dus dat, dat die landen daar niet voor zouden zijn. En dat is dan ook de reden waarom die, die, die mogelijkheid nooit ook... in die ontwerpresoluties is meegenomen. Ja, maar wat is dan de, de waarde, de, het, het gewicht van de oproep van Ban Ki-moon... als de Veiligheidsraad niks doet met zijn oproep? Wat kan hij dan nog doen aan de situatie in Syrië? Ja, hij kan niet veel doen. Uh, maar ik zie het toch een beetje als een wanhoopspoging van zijn kant om daarmee toch de politieke druk op de Veiligheidsraad op te voeren, met name in de richting van um, uh, China en, uh, en Rusland, uh, toch in een, in een poging om uh, de Veiligheidsraad ertoe toe te brengen om toch een soortgelijke resolutie bijvoorbeeld uh, aan te nemen. Een wanhoopspoging? Een poging omdat hij natuurlijk weinig mogelijkheden heeft. Het enige wat hij kan doen is de Veiligheidsraad uh, oproepen om, om dat te doen. En mag ik er bovendien nog eens op wijzen dat, dat ja, het is toch al interessant om te zien... dat binnen de VN er op dit moment toch wel heel nadrukkelijk sprake is van een poging... om juist die kwestie van de misdaden tegen de menselijkheid... om die met meer nadruk dan ooit naar voren te brengen. Ja, en daardoor lijkt, het, uh, daardoor, daardoor lijkt het bijna 1 in één is twee. Maar de situatie Syrië is toch wat anders. Uh, Leerdijk, duidelijk. Dank u wel. Dan gaan we naar Den Haag, want het is onduidelijk of het geld dat bedoeld is voor het spoor daar ook echt aan wordt uitgegeven. Een onderzoekscommissie van de Tweede Kamer heeft daarom ernstige zorgen over de staat van de onderhoud van het spoor. Vandaag kwam die onderzoekscommissie met het eindrapport. U hoort een verslag daarover van Wilma Borgman. Het is een stevig rapport, volgens de commissievoorzitter zelf, met stevige conclusies. De politiek heeft eigenlijk geen idee hoe het spoorvervoer er op langere termijn uit moet zien. Reageert vooral op incidenten en houdt onvoldoende de teugels in handen. Er is geen visie, geen samenhang en geen regie. Commissievoorzitter Atje Kuiken. De minister van Infrastructuur en Milieu moet geen incidentenminister zijn maar de systeemverantwoordelijkheid waarmaken. Hoe het geld wordt uitgegeven dat de politiek jaarlijks voor het spoor reserveert... dik 2 miljard euro, heeft de commissie niet precies kunnen achterhalen. De commissie heeft geen duidelijk en volledig inzicht gekregen... in de financiële stromen in de spoorsector. Sterker nog, volgens de commissie komt een deel van het geld... dat voor het spoor bedoeld is, daar helemaal niet terecht. Het beeld ontstaat dat het geld voor spooronderhoud... wordt gebruikt als begrotingsreserve voor tegenvallers en uitgaven voor andere zaken. Voor wegen bijvoorbeeld, of om tegenvallers te compenseren. En daarmee worden de rechten van de Tweede Kamer ingeperkt... Vindt het PvdA-Kamerlid Jacques Monas. Wat de commissie eigenlijk zegt is van ja, het budgetrecht is een van de belangrijkste rechten van de Tweede Kamer, is wij bepalen waar het geld aan wordt uitgegeven. He, dat, dat, ja, daar, daar loopt het departement gewoon omheen, want we zetten het gewoon op iets anders in. Wege aanleg is prima, maar met het geld wat ervoor bedoeld is. Monas deelt de conclusie van de commissie Kuiken dat de Tweede Kamer beter moet worden geïnformeerd. Ik wil mijn werk zeven dagen 24 uur per dag uitstekend doen. Maar het moet niet zo zijn dat ik een soort verstoppertje moet gaan spelen om de bedragen bij elkaar te zoeken. Volgens minister Schots van HD van verkeer klopt het niet. Dat geld voor het spoor naar wegen is gegaan. We hebben budgetten voor spoor en we hebben budgetten voor wegen... en voor vaarwegen en dat blijft ook daar. De Kamer heeft het budgetrecht, dus zij zijn de enigen die kunnen amenderen... en zorgen dat budget van de ene naar de andere sector overgeheveld wordt. Dat doe ik niet, ik hou het gewoon waar het zit. Een enkele keer is er misschien geschoven met potjes... Maar dat geld kwam dan echt steeds weer terug naar het oorspronkelijke doel, volgens de minister. Soms zit je iets eerst even op de ene plek in en dan op de andere. Maar het komt altijd terecht weer in die sector waar het geld ook thuis hoort. Initiatiefnemers voor dit onderzoek waren ChristenUnie en VVD. En het liberale Kamerlid Charlie Abtrood vindt nu dat de politiek meer controle moet hebben over het spoor. Ik schrik er enorm van en ik schrik er natuurlijk ook... Uh, van, omdat ik ook mee moet kijken dat de belastingbetaler echt waar voor zijn euro krijgt. En daarom heb ik het onderzoek ook mee aangevraagd. Uh, dat gevoel klopt helaas, dat, dat we er geen goede grip op hebben. Meer zeggenschap vanuit Den Haag, zodat de belastingbetaler waar voor zijn geld krijgt. Wie betaalt, bepaalt. Dus als het allemaal van belastinggeld is, dan uh, mogen en moeten wij namens de belastingbetaler ook gewoon kijken dat dat goed gebeurt. De Arabische lente is grotendeels aan Irak voorbij gegaan. Toch zijn de mensen ook daar ongelukkig met hoe het gaat. Zo direct een verslag vanuit Bagdad van Lex Runderkamp. 16 over 6, dat betekent meestal dat het de avondspits aan het aflopen is. Klopt dat, John Schake? Ja, het is in ieder geval over het hoogtepunt heen. Eh, op dit moment 135 kilometer. We wel vrij druk richting Amsterdam op de A1. Bij de afrit Bunschoten 7 kilometer. Verderop nog eens een keer 6 kilometer tussen Bussum en Muiderslot. Ook in de regio Utrecht nog druk op de A2 komen we vanuit Den Bosch. Daar staat nog 9 kilometer tussen Vianen Knoop en het Oude Rijn. En de A22 Velsen richting Beverwijk. En daar staat een auto stil bij de Velze tunnel. Die blokkeert uit de rechterrijstok en staat twee kilometer file. En nog vrijdruk op de A27 Breda naar Utrecht. Daar staat tussen de knooppunten Everdingen en Lunetten 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. De concentratie stikstofdioxide is boven Europa flink afgenomen. Tussen 2004 en 2010 is op sommige plekken... deze luchtvervuilende stof met maar liefst de helft verminderd. Het gevolg is een schonere lucht. Volkert Boersma is van de Technische Universiteit Eindhoven, ook van het KNMI. Goedenavond. Goedenavond. Dat uh, lijkt me geweldig nieuws. Ja, dat is uh, natuurlijk fijn. Uh, en, uh, in elk geval voor wat betreft uh, stikstofdioxide hebben wij vastgesteld met uh, satellietmetingen dat uh, de lucht boven Europa... eigenlijk over de hele linie in 2010 een stuk schoner is dan in, uh, in 2005. Want wat is die werking van die stikstofdioxide in de lucht? Nou, stikstofdioxide zelf is een uh, schadelijk gas. Het is uh, een van de bekende luchtvervuilers samen met fijnstof en ozon. En uh, de Europese Unie heeft daar ook uh, regelgeving op gezet, op die gassen. En uh, het is de bedoeling dat landen die uitstoot van deze stoffen verminderen... Uh, opdat de bevolking uh, aan lagere concentraties uh, blootgesteld wordt... Uh, dan in het verleden het geval was. Want waar komt die uh, stof vandaan? Hoe wordt die geproduceerd? Ja, Stikstofdioxide ontstaat in de atmosfeer wanneer, uh, wanneer je lucht uh, um, uh, opwarmt. En dat gebeurt bij bijna alle verbrandingsprocessen. Dus uh, op het moment dat je benzine verbrandt of kolen... Uh, maar ook bij een natuurlijk proces als bliksem... ontstaan er uh, stikstofoxide in de lucht. En dat... Uh, ja, Dat komt omdat uh, zuurstof en de stikstof die onze atmosfeer vormen uiteenvallen en, uh, en dan weer uh, uh, samen die stikstofoxide vormen. En, en zijn dan door, uh, door die regels vanuit Europa andere vormen van verbranding gevonden of hoe, hoe heeft dat geholpen dan? Nou, de, de Europese Unie uh, streeft al jaren via de zogeheten euronormen naar in elk geval een schoner wagenpark. Uh, dus auto's worden steeds schoner, ze worden ook steeds... Uh, ...effectiever in het verbranden van benzine. Ze doen dat bij lagere temperaturen. Uh, catalysatoren worden gebruikt. Uh, Zuurstoftoevoer in motoren wordt verbeterd. Dus dat leidt uh, tot, tot minder stikstofuitstoot wanneer je benzine verbrandt. Uh, daarnaast zijn er ook aparte maatregelen... ...nog weer voor kolengestookte uh, elektriciteitscentrales. En ook uh, ja, uh, de zware industrie... Uh, uh, oh, doet mee aan, aan dit soort milieumaatregelen. En heeft het ook te maken met, met de economische achteruitgang van de ja, afgelopen jaren? Ja, dat vinden wij in het artikel uh, wat we vandaag uh, gepubliceerd hebben. Uh, dat, dat deze milieumaatregelen dus een effect hebben op uh, de hoeveelheid stikstofdioxide. Maar dat één jaar aan, uh, aan economische recessie... eigenlijk een, uh, een, een uh, groter effect heeft uh, als je het van jaar tot jaar bekijkt. Dus ruwweg kun je zeggen uh, in de afgelopen vijf jaar... Dat er vier jaar uh, voor nodig was om uh, met 10, 15 procent omlaag te gaan uh, door milieubeleid. En dat één jaar recessie genoeg was om daar ja. nog eens een keer 10 tot 15 procent uh, bovenop te doen. Dus uh, zoals al vaker gezegd, de economisch slechte tijden zijn nog ergens goed voor. Uh, als je nou even naar de kaart van Europa kijkt, hè, waar, waar, welk gebied doet het het best op dit gebied? Nou, wat we zien op onze satellietmetingen met het uh, OMI-instrument, want dat hebben we gebruikt. Ja, nou, leg maar niet uit eigenlijk, nee. hè. Maar, uh, ik zou zeggen, wat is dat, maar laat maar zitten. Nee, ja. nou ja, het is een heel mooi instrument ja, waar je dat... uh, van allerlei gassen prachtig kunt meten. <laughs> Daar ga ik vanuit, ja. ja en uh, wat wij zien in onze kaarten is dat uh, met name in, in Duitsland uh, de teruggang uh, van, van, van die hoeveelheid stikstofdioxide vrij groot is... Maar ook een, een plek in Spanje waar ze maatregelen hebben genomen voor één hele grote kolencentrale. Die springt eruit. Daar is het bijvoorbeeld 70% schoner dan in, in 2005. Ja, en, en, en Nederland? Nou, Nederland uh, gaat aardig. Uh, lijkt wel behoorlijk op, uh, op wat we verwachten op basis van gegevens vanaf de grond over emissies. Dus uh, bij het RIVM verzamelen ze die gegevens over hoeveel benzine er verkocht is. En op basis daarvan worden prognoses gemaakt. En we zien uh, dat het redelijk overeenkomt. Uh, we zien iets minder teruggang. Uh, in stikstofdioxide dan, uh, dan je zou verwachten op hun getallen. Uh, dat kan ermee te maken hebben dat uh, de zeescheepvaart... dat is nog een, uh, een ongereguleerde sector... Uh, wel degelijk heel veel blijft uitstoten. Dus al die sectoren die ik net noemde... Uh, auto's en uh, uh, elektriciteitscentrales... Uh, uh, ja, ja. elektriciteitscentrales, die doen heel veel. Maar zeeschepen mogen nog altijd... Uh, sterk vervuilende uh, stoffen verbranden. En daar hebben wij er natuurlijk veel van, ja, hè? Ja, ja. en de... daarom zien we in Nederland, maar ook bijvoorbeeld in het lands-Engeland... waarschijnlijk uh, toch minder effect van die, uh, van die Europese regels. Ja, en en um, we begonnen ermee dat het goed nieuws is, minder stikstofdioxide in de lucht. Is er wel iets anders viezigs voor in de plaats gekomen, of, of niet? Nou, nee, het is, uh, het is gewoon... Als je, als je meer efficiënt verbrandt, dan krijg je gewoon minder stikstofoxide... Dus uh, ja, uh, daar komt niks voor in de plaats. Uh, behalve dat, uh, dat luchtmoleculen verder niet uh, opgesplitst worden om uh, stikstofoxide te vormen. Wij zijn er helemaal bij, meneer Boersma. Hartelijk dank. Nou, goed om te horen. Goedenavond. Okay, graag gedaan, Dag. Dag. De Arabische lente die is opmerkelijk genoeg misschien voorbij gegaan aan Irak. Heel even waren er demonstraties eind februari vorig jaar. Maar het leger greep hardhandig in. En sindsdien zijn er geen protesten meer geweest. Of? Toch wel? Verslaggever Lex Runnekamp ontdekte deze week een kleine demonstratie in Bagdad. Het vierde dosplein. Dat is het beroemde plein waar het grote standbeeld van Saddam Hussein stond. Het beeld dat van zijn sokkel werd getrokken. En dat we allemaal live op de televisie hebben gevolgd. Op de sokkel staan nu alleen nog een paar voeten. Ja, ja, Volk, zie toch wat er met ons gebeurt, herhalen ze steeds. De demonstratie blijkt georganiseerd te zijn door de Sadr-beweging. Genoemd naar de religieuze leider, Moktada al-Sadr, leider van de Sietische militie. Dat is een beweging die de regering steunt. Een enorme machtsfactor is in dit land. Maar absoluut niet tevreden is met hoe de regering... De belangen van Irak verdedigt. De we leven hier in Irak bovenop de olie. Dat betekent rijkdom, maar de bevolking heeft honger, zegt een oudere man. Al het geld verdwijnt in de zakken van politici. Wij zijn werkloos. Ik verdien te weinig om school te betalen, de huur, mijn arts, boodschappen te doen, benzine te halen, zegt een vrouw. We hebben ons leven gewaagd, bomaanslagen geriskeerd, om naar de stembus te gaan. Laat ze iets terugdoen. Er staan al drie waterkolommen geparkeerd achter een muur hier. Maar er komen ook nog steeds meer politieagenten en militairen rond het plein staan. Terwijl maar heel weinig mensen demonstreren. Ze tellen zelf ongeveer vijftig. Waarom zijn er zo weinig? Vraag ik aan een twintiger. Ja, de ja, de ja, maar... die Irakezen worden geregeerd door angst, ja, zegt hij. Dat... Niemand durft te demonstreren. Het leger grijpt vaak keihard in. Aan de rand van het plein overleggen er twee demonstranten met een militair officier. Veel handgebaren, blijft kalm. Maar Irak heeft toch een democratie, vraag ik de jongen. Althans, dat heeft president Obama gezegd... toen hij zijn Amerikaanse troepen terugtrokken afgelopen december. Democratie en vrijheid van meningsuiting zijn hier slechts woorden. Kijk om je heen. Er zijn nu tien keer meer soldaten dan demonstranten. Nu breekt er ineens ruzie uit tussen de demonstranten. Ja, dat is een typisch voorbeeld van de onderlinge strijd... Want dit is een shiïtische demonstratie. Maar er loopt ook één oudere Soeniet rond en men denkt dat hij voor de geheime dienst werkt. Hij wordt nu hardhandig weggeduwd. Ga jij maar naar de geheime dienst terug, groet iemand drie keer. Nou, het loopt goed af. Maar het is wel typerend. Vijftig Irakezen bij elkaar en het is meteen ruzie. Lex Rundekamp, hij zit de komende tijd in Irak en een interview met hem is terug te luisteren op onze website nos.nl. Over een dik half uur dan begint in de Amsterdam Arena de wedstrijd Ajax-Manchester United. De politie was op het ergste voorbereid, er zijn veel maatregelen genomen de afgelopen dagen. Er waren signalen dat hooligans van beide clubs elkaar te lijf gaan. Menno Rehmeijer is bij de Arena, daar uh, is die wedstrijd dus zo, Menno... De maatregelen die de stad heeft, heeft genomen, die lijken tot nu toe geloof ik wel te werken. Go back. Die lijken te werken. Er zijn kleine opstootjes geweest, charges op de Nieuwmarkt... Euh, waar twee groepen supporters tegenover elkaar stonden. Elkaar toezongen, daar ontstond een opstootje, heeft de politie ingegrepen. Hier bij de Arena is op zich alles rustig. Alleen ik sta nu bij euh, het punt waar de Manchester United supporters naar binnen mogen. Er is een heel klein gangetje waar ze allemaal doorheen moeten. Niemand weet waarom ze moeten wachten en ze willen gewoon het stadion in. Dus ze worden ongeduldig. Disgrace. Ja, ik Er staat een meneer, dus wordt me al verteld yeah, it, hier. Er staat hier een man... Uh, helemaal uit, uh, uitgedost in, uh, in Manchester United, ProLadia. Sir, so, what's going on here? It's, it's a crazy setup, my friend. Uh, I mean, they, it's a big ground. Uh, a volume of people going through a small exit you're going to have. Uh, maybe people will get killed one day. And uh, I am very upset. I am a Man United fan through and through. But I am very upset to, to see something like this. We get beat up by the police they they do whatever they want with us and they will never leave us alone. We, we seem to be picked on. Forget about your Chelsea's and your Arsenal's and things like that, but this is what you see. I mean, this is a radio uh, commentary, but um, if it was live on television and uh, people are listening to this, this is not the way that the people in Europe should be treated. We're treated like cattle. Behandeld als vee voelen ze zich, zegt deze meneer... met een schitterende witte jas aan het Busby achter achterop de rug... voor de mensen die nog weten wat dat was. Maar, maar ze winnen zich hier enorm op. Ze worden hier behandeld als vee. Ze moeten met z'n allen door, een klein gangetje. Ze hebben het stempel van de Engelse fans. Hij zegt, uh, uh, we zijn niet zoals de, de, de fans van Chelsea uh, en, uh, en anderen. Uh, dus dat is het enige dan wat ik hier zie... wat, uh, wat, wat een dissonant is, is in verder, uh, veel gezelligheid bij het uh, Arena Park Zeggen Menno, mag je nou ook zo uh, daar naar binnen om die wedstrijd te zien... Vie is het voor jou klaar. <coughs> helaas, Lucella, helaas. Ik, ik, ik ben bang dat ik buiten sta en dan moet horen of er gejuicht wordt of getreurd. Nou, luister naar Radio line. 1, zou ik zeggen: precies om 7 precies. uur vanavond begint de wedstrijd. En dat kunt u rechtstreeks volgen. Net als die andere wedstrijden waar Nederlandse clubs aan meedoen. Om zeven uur bij Langse Lijn op Radio 1. En dat brengt ons bij het einde van dit NOS Radio 1-journaal. Lucella en ik wensen u een prettige donderdagavond. Het komende half uur is uh, gereserveerd, zoals altijd, voor Avondspits van WNL. Ditmaal niet gepresenteerd door Joost Eermans, maar door Kamran Oula. Kamran, goedenavond. Goedenavond, Tim. Dank wat dankjewel. gaan we doen vanavond? We gaan het hebben over openingstijden, want jullie gaan zo naar huis... en misschien wil je nog wat kopen zo onderweg. Dat kan wellicht vanavond, want het is koopavond... maar op heel veel avonden en dagen kan dat niet... Bijvoorbeeld ook voor mensen die midden in de nacht iets willen kopen. Amsterdam heeft gisteren besloten dat in Amsterdam in ieder geval twee stadsteden voortaan de winkels 24 uur per dag open mogen zijn. En eh, dat juich ik van harte toe, dus de stemming vanavond mijn mening is... winkeliers moeten openingstijden zelf kunnen bepalen. Daar gaan we het zo over hebben na het journaal van half zeven. Een vast nummer is een vertrouwd nummer.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 Volgens het KLPD kwamen er veel telefoontjes binnen van mensen... die niet zeker wisten of er sprake was van dierenmishandeling. Afacabo FNV vindt dat de provincies te weinig bieden... in de onderhandelingen voor een nieuwe CAO. De bond wil dat de provincies voor 2 maart met een nieuw bod komen. Afacabo eist een loonsverhoging van 1,5 procent. De provincies bieden 0,69 procent. En de politie heeft voor aanvang van de wedstrijd Ajax-Manchester United... een aantal arrestaties verricht in het centrum van Amsterdam. Hoeveel mensen zijn opgepakt is nog niet bekend. De twee supportersgroepen daagden elkaar uit aan weerszijden van de oude voorburgwal. De politie greep in toen er een opstootje ontstond. Over een half uur spelen Ajax en Manchester United... in de arena voor de Europa League. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Willemijn Hubert. Vandaag liep de dag meest bewolkt met smiddags in het noorden soms nog wat zon. En af en toe regende het ook wel wat, maar het was wel zacht met zo'n 7 graden. En vanavond en vannacht gaat het vanuit het noorden opnieuw regenen... en het koelt af naar 4 graden bij een matige aan zee vrij krachtige westenwind. Morgen trekt de regen langzaam naar het zuiden weg... waardoor vooral het midden en het zuiden van het land morgen opnieuw een grijze dag tegemoet gaan... met af en toe wat motregen. In het noorden is smiddags de kans op zon het grootst. Het wordt een graad of 8 en er staat opnieuw een matige westenwind. En ook zaterdag wordt het een grauwe dag met veel regen, gemiddeld 9 graden. Vanaf zondag is het weerbeeld compleet anders. De temperatuur daalt, zowel overdag als nachts, weer een paar graden. We kunnen ook een aantal winterse buien verwachten. ANWB Verkeersinformatie. Er staat in totaal nog 75 kilometer file. De files verliezen die los al aardig op. Alleen op de A1 richting Amsterdam is het nog vrij druk. 8 kilometer tussen Bussum en Muiderslot. En op de AT Den Bosch naar Utrecht. Daar staat na een ongeluk voor knopend nog 6 kilometer. Daar zijn inmiddels alle reizen ook weer open. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Kamran Oela. Winkeliers moeten openingstijden zelf kunnen bepalen. Goedenavond, dit is Avondspits van WNL. Het programma op Radio 1 met een mening. Onze lijnen zijn geopend tot 7 uur. Bel WNL 0800 1121. Ja, kent u dat gevoel dat u na een lange dag werken naar een... oh ja, dat moet ik nog even kopen winkel moet, Maar de winkel is helaas al dicht. En als u laat op de avond nog ergens een hapje wilt eten, dan heeft u pech... De overheid reguleert met de winkeltijdenwet de openingstijden. Niet de ondernemer bepaalt wanneer hij de deuren van zijn zaak opent... maar onze overheid doet dat... De Amsterdamse gemeenteraad stemde gisteravond in met een voorstel om de openingstijden vrij te geven. Winkeliers mogen zelf bepalen wanneer ze open zijn. Wat mij betreft is dat een uh, prima plan, want twee derde van de ondernemers die vindt dat ook. En terecht. Denk bijvoorbeeld aan een winkelier in de buurt van een grote concertzaal. Die kan dan open na afloop van een uitverkochte voorstelling. Of wanneer er een nieuwe game wordt gelanceerd, hoeven de fans niet in de kou tot 6 uur in de ochtend te wachten. Nee hoor, gewoon open om middernacht. Bovendien kunnen andere ondernemers in de buurt mee profiteren van de toestroom. Daarom zeg ik: winkeliers moeten hun openingstijden zelf kunnen bepalen. Bel WNO, 0800 1121. Je ja, kunt natuurlijk ook twitteren gebruiken, dan hashtag WNL of hashtag Oela. Dan lees ik uw tweet voor in de uitzending. Start, straks praat ik over het onderwerp met VVD-raadslid Maurice Piek, de indiener van het plan uh, in Amsterdam om de winkeltijden uh, daar vrij te geven. En ik praat straks ook met trendwatcher Richard Lamp. Die deed vorig jaar al een aantal voorspellingen daarover. Maar laat ik eerst even kijken of we uh, iemand aan de lijn inmiddels wel hebben. Lutke Meijer, goedenavond uit Helmond. Ja, goeiedag, met Martijn de Helmond. Ik uh, ben het helemaal eens met de stelling. Wij denken in Nederland dat wij een heel modern land zijn. Maar ik heb een Tsjechische vriendin. En als wij naar Tsjechië gaan. In Tsjechië heb je enorme grote winkelcentra buiten de stad. En ja. die zijn elke dag open van 8 uur s ochtends tot 10 uur s avonds. Ook op zondag. Mm -hmm. en, zijn, en de mensen doen daar niet in de stad hun boodschappen, maar net buiten de stad... in die enorme grote overdekte winkelcentra... die zijn heel modern heel high-tech. Daar kun je alle merken krijgen... elke dag tot tien uur s'avonds, ook op zondag. En je hebt er ook supermarkten... in de meeste woonwijken in de grote steden... in Brno bijvoorbeeld... zijn supermarkten gewoon tot tien uur s'avonds open... Daar kunnen wij in Nederland nog wat van leren. We kunnen leren van Tsjechië in dit geval, in dit geval kunnen we leren van Midden- en Oost-Europa, zegt u. Dank u wel voor het bellen. En ik ga door naar Michael van Loon uit Leiden. Bent u het eens met de stelling? Ja. Uh, nou, gedeeltelijk. Uh, ik moet zeggen, ik ben chauffeur. En uh, ja, aan de ene kant denk ik van, uh, door de week is het natuurlijk qua onregelmatig gewerkt, Dat het moeilijk om nog hier en daar wat te kunnen kopen. Uh, maar aan de andere kant denk ik ook van, juist omdat ik dan uh, chauffeur ben, is het misschien ook weer moeilijk qua, uh, qua de aanlevertijden, zeg maar. Als de ene winkel, uh, zeg maar, smiddags uh, overdags open is en de andere winkel weer s'avonds, is dat, dat misschien weer een probleem. Ah, want nu weet u gewoon overdag kunt u als vrachtwagenchauffeur gewoon de spullen leveren. En dat kan dan straks misschien niet meer. Nou, niet als het zeg maar uh, zo verdeeld is dat sommige winkels uh, wel uh, overdags open zijn ja. en de andere s'avonds. Dus dat kan misschien in de transportsector misschien een probleem opleveren. Maar aan de andere kant, als consument zijn, is het weer makkelijk als je natuurlijk s'avonds ook uh, terecht kan in de winkels. En het lijkt me dat dat ook de taak van de ondernemer is om dat goed dan te plannen met de transportsector. Ja, dat klopt. Maar het is over het algemeen. Er moeten natuurlijk routes uh, gemaakt worden. En... Ja, als, als zeg maar de ene winkel in Amsterdam als middags wil hebben... en de andere winkels, en ik bedoel maar wat in Eindhoven... het weer s'avonds, ja, dan is het gewoon vaak... in de transport is dat dan moeilijk te regelen. Ja, nou, ik als ga... het over het algemeen uh, gewoon uh, uh, gelijk verdeeld is over de hele dag. Ja. Als het van ochtends tot s'avonds laat zou kunnen zijn... Is, is het natuurlijk geen probleem. Maar als daar verschillen in komen, dan uh, wordt het wat lastig. Michael van Loon, dank je wel. Ik ga het zo voorleggen, jouw punt, een heel duidelijk punt. Want je geeft eigenlijk aan van als consument ben ik het mee eens, maar... Uh, de transportsector. Want ik ben vrachtwagenchauffeur, wanneer gaan we het leven? Ga ik zo voorleggen aan Maurice Piek. Ik kijk even op Twitter. Hashtag VNL. Er wordt goed getwitterd. Jan de Jong, die zegt eens. 9 tot 5 mentaliteit schept onbenutte overcapaciteit. Denk 24 7 of uh, zowel profit als non-profit en gebruik intensieve gebruik uh, beschikbare capaciteit. Willem Andries die is het niet met me eens. Ik vind het heerlijk om s'avonds en s'nachts de rust te ervaren. En een euro kan je toch maar één keer uitgeven. Helemaal waar, Willem. Die euro kan je maar één keer uitgeven, maar als je wil, kan je dan ook s'avonds uitgeven en je mag zelf bepalen of je dat s'avonds doet of overdag. En er wordt ook getwitterd vanuit Amerika. Wouter Zantingen zegt voor. Hier in Amerika zijn veel winkels zelfs 24 uur per dag open. Lekker makkelijk. Daar ben ik het mee eens. En volgens mij is dat Maurice Piek ook. Maurice Piek is gemeenteraad, zit voor de VVD in Amsterdam en kwam met het voorstel om in Amsterdam 24 uur per dag winkels open te laten. Goedenavond, Maurice. Goedenavond, Cameron. Waarom? Ja, dat klopt... Uh... Waarom ben je met dat voorstel gekomen? Het, nou, ik zal ik je vertellen. Het is toch eigenlijk te bizar eigenlijk... Hè, dat de overheid zich bemoeit met de tijden waarop een ondernemer wil werken. Uh, wij als VVD vinden eigenlijk al jarenlang... Uh, dat er 24 uur opening mogelijk moet zijn. En niet omdat het moet, maar gewoon omdat het mag. Hm. En daarom hebben wij gisteren samen met GroenLinks, D66... en de Partij voor de Dieren een motie ingediend... om uh, ja, dat mogelijk te gaan maken in Amsterdam. Ja, en jullie maken het mogelijk, maar niet in de hele stad... Nou, het is zo dat uh, de wethouder uh, van de Economische Zaken, die daarover gaat, die wil eerst beginnen met een proef een pilot in Zuid, uh, het stadsdeel Zuid en Zuidoost. Nou, dat gaan we dus doen. Maar we hebben meteen al gezegd, als dat nou een succes wordt, dan willen we meteen een in de rest van de stad. Ja. Net had ik meneer Van Loon aan de lijn, die zegt, dat gaat nog wel problemen opleveren met het transport. Hoe gaan we die spullen dan afleveren? Heeft u daar ook over nagedacht? Ja, ik denk juist dat het een stuk makkelijker kan worden. Want ja, we gaan natuurlijk richting die 24-uurs-economie. En ik denk juist dat je hiermee de files kunt uh, vermijden. Want je kunt er in ieder geval een heel stuk minder kunt maken. En met allerlei slimme digitale oplossingen kun je natuurlijk precies uh, weten waar op welk moment uh, welke winkel bediend moet worden. Dus ik zie daar juist alleen maar voordelen van nadelen. Nou, alleen maar voordelen. Maurice, als je aan de lijn blijft, ga ik naar Arno van Eikelenburg uit Almere. Meneer van Eikelenburg, u bent het er niet mee eens, hè? Nee, absoluut niet. Waarom niet? Uh, ten eerste ten aanzien van de veiligheid. Als je nu kijkt in de winkels, wanneer vinden de meeste overvallen plaats? Dat is heel vroeg of s'avonds tegen sluitingstijd. Ook tot mm. dus om acht uur of s'avonds om tien uur. Als je kijkt, hoe gaat het met bezetting van personeel ten aanzien van zelfstandige winkeliers? Hoe gaan die daar dan mee om? Ja, maar straks hoe is er... Die... geen. Maar er is straks ja, niet meer één voor... vaste uh, tijd dat de winkels dichtgaan. Dus de, uh, de, het wordt ook lastig voor overvallers om te bepalen... dit is het moment dat de winkels dichtgaan, dus ik moet nu gaan overvallen. Maar waarom zijn de zwinders meer overvallen als zomers? Dan doen we het meer het donker dus. Is. is de basis al van een overval. Hoe gaat dat bekostig worden? Hoe u gaat maakt dat zich... beveiligd worden? U maakt zich zorgen dat er meer overvallen zullen plaatsvinden in de nacht? Absoluut. Okay. En hoe gaat het ten aanzien van personeelskosten in de winkels en dergelijke? Hoe gaat het daarmee met ten aanzien van voornamelijk zelfstandige winkeliers? Het is geen verplichting meneer van Eikelenburg. Het is een mogelijkheid om ook te zeggen ik ga s'nachts open als u dat wil. Nee, oké, okay, maar neem dan een winkelketen. Je hebt zelf, als zelfstandig ondernemer heb je een supermarkt. Hoe wil je dan nog te opboxen tegen een Albert Heijn en de Aldi's en de Lidl's die wel nog 24 uur per dag open kunnen? Hm. U maakt zich daar zorgen over. Dank u wel, meneer van Eikenburg. Ik leg een meteen voor aan Maurice Piek, gemeenteraad zit voor de VVD in Amsterdam. De veiligheid. Meneer zegt, veel overvallen vinden plaats in het donker. En straks kunnen winkels ook s'nachts open zijn. Gevaarlijk. Niet doen. Ja, ik denk dat je daar wel iets tegenin kunt brengen. Ik denk juist dat meer winkels open s'nachts, s'avonds en s'nachts... dat vergroot juist de sociale veiligheid. Hè? Want er is meer bedrijvigheid... En dat betekent dus ook dat overvallers minder snel geneigd zullen zijn om een slag te slaan. Overigens is het ook zo dat in New York al decennia lang ervaring is met supers die 24 uur per dag open zijn. En daar is de criminaliteit de afgelopen jaren ook juist heel sterk gedaald. Dus het is echt onzin om te zeggen dat het alleen maar criminaliteit in de hand werkt. Ik denk dat dat een argument is voor mensen die het graag willen laten zoals het nu is. Ja, en ik hoor, zie ook de dingen op Twitter voorbij komen waar iemand zegt, inclusief het gemeentehuis en andere bureaucratische instanties, waar je gewoon dingen moet kunnen op momenten dat je dat je uitkomt. Dat zegt Geert-Jan. Wat vind je daarvan? De gemeente moet ook gewoon eh, op andere momenten open kunnen zijn. Ja, nou wat de VVD betreft is er geen enkele barrière. En het is ook zo dat burgers gewoon goed bediend moeten worden. Als dat kan zonder dat de kosten, hè, dus zonder dat mensen meer met belasting moeten gaan betalen omhoog gaan, dan vind ik dat een uitstekend idee. Dus voortaan ook een uitstekend idee wat u betreft dat voortaan ook bijvoorbeeld het stadhuis open is om een paspoort s'avonds of misschien wel op een andere tijd dan in de avond te kunnen afhalen. Waarom niet? We moeten durven denken buiten de hokjes. Dank u wel. En u doet dat, Maurice Piek, vvd gemeenteraadslid Dank uh, voor uw toelichting. Ik ga naar Nico van der Bent. Goedenavond, meneer van der Bent. Uh, Goedenavond, ben Nico. Uh, ik ben het uh, eens met jouw uh, stelling. Van, uh, dat uh, inderdaad winkels uh, open moeten kunnen gaan. wanneer dat ondernemer dat wil. Want dat is het grootste goed wat we hebben: het ondernemingsgedachte in Nederland. Maar? Maar ik ben het wel mee eens dat een van de bellen zei van de veiligheid. Ja. Als ik kijk bij tankstations, die zijn wettelijk verplicht om na 9 uur het personeel in een aquarium te stoppen voor de, uh, voor de veiligheid. Ja. Uh, dat we dus de kassa achter de uh, achter klas hebben zitten. Denk wel dat we daarover na moeten denken, ook als we het met winkels gaan doen. Okay, we moeten nadenken Zodat over de veiligheid. Dat het personeel in ieder geval veiligheid en nou. veilig is. En al die andere zaken zoals transport en dergelijke. Ja, dat is nou net het slimme ondernemen wat we willen. Precies, de slimme ondernemer. Dus u bent het met me eens, maar de veiligheid mij zijn Ik... zorgen over. Nico van der Bent uit Weert, dank u wel. Eens even kijken, Jeroen de Vet uit Den Haag. Goedenavond. Goedenavond, Kamran. 24 uur per dag winkels open. Wat vindt u? Ja, fantastisch plan. Ik hoop dat de VVD in Den Haag goed luistert naar de VVD in Amsterdam en het ook gaat doen. Ja. Uh, maar meteen ook maar, uh, maar even een oproep erbij. Dat, dat beleveren van die, uh, van die winkels in de binnenstad, uh, wat, wat die meneer zei, die, uh, die vrachtautochauffeur is, dat is wel degelijk een probleem omdat de steden... Uh, beperkingen opleggen in de tijden waarop je mag uh, bevoorraden. Ja. Dus als de gemeente Amsterdam die, die, die beleveringstijden, die venstertijden... ook nog eens verruimt, dan zijn al die verladers, want daar werk ik voor... de mensen die die spulletjes naar de steden willen brengen, mm -hmm. uh, ook nog, uh, nog blij. Dus doe dat er meteen bij. Precies, dus we moeten ook daar wat, een, een, een wat flexibeler blijven. Dat uh, vind ik een heel goed, uh, heel goed voorstel. Laten we hopen dat inderdaad in meer steden wordt meegeluisterd. Meneer de Vet, dank u wel. We gaan eens even kijken wat op Twitter gebeurt. Hashtag WNL of hashtag Oela, En u kunt reageren. Um, Ruud Venema die zegt, hoe hoezo zelf bepalen? De kleintjes die verliezen dan altijd. Gewoon alles sluiten om zes uur en ook op zondag. Dat geeft rust. Volgens mij is dat een uh, stelling uit de 20 ste eeuw. Dat is niet meer aan het 2012 het geval. Bas Heijmans die is het met me eens. Die zegt, open die handel. En Leini van Wijk die zegt, het zal wel een poging zijn om de economie te redden. Maar werken in die branche lijkt me geen lolletje. Ik ga voor consi minderen. En dat laatste leg ik ook meteen voor aan de directeur van MKB Amsterdam, Matthijs Ribbens. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat vindt u eigenlijk ervan dat, dat we nu voortaan in Amsterdam... en misschien later ook op andere plekken in het land... een uur per dag uh, kunnen gaan winkelen? Nou ja, als het echt zo was, dan uh, kan ik dat alleen maar toejuichen. Maar dat u meer kanten voor, voor winkeliers. Maar ja, helaas is het nog maar een klein stapje. Het is, het is een experiment in stadsdelen zuid en zuidoost. Mm -hmm. En uh, waarschijnlijk gaan de stadsdelen dan winkels of winkelstraten aanwijzen. Dus ja, ik vind het nog niet uh, een, uh, een stap die groot genoeg is. Oké, okay, dat is de situatie zoals het straks in Amsterdam dan zal gaan. Maar over het algemeen genomen, wat vindt u van het idee dat 20 uur per dag gewinkeld kan worden? Want dat is nu niet mogelijk. Nu kan het alleen maar tussen 6 uur s ochtends en 10 uur s avonds. Ja, nou ja, de vraag is uh, waar gaat het om? Hè? Het gaat met name dan om, om, om levensmiddelen en, uh, en, en misschien een aantal uh, bakkerszaken. Daarvoor kan je je voorstellen dat er nog uh, wel wat ruimte is om dat uh, uh, ja, langer open te zetten. En misschien ook enkele uh, bedrijven in de dienstverlening, denk dan aan kappers. Ja. Voor mensen die anders geen tijd hebben of op de donderdagavond of de koopavond zijn aangewezen. Maar volgens mij gaat het om de vrijheid van de ondernemer en de vrijheid van de consument om zelf te kunnen bepalen wanneer ze dat willen. Ja, precies. Maar ja, we zijn in dit land gek op regels en overheden zijn bij ons vaak toch degene die regels bepalen. Dus uh, daarom zeg ik ook, het is maar een kleine stap. Het allermooiste zijn als de winkel hier. Zelf kan bepalen, afhankelijk van de vraag die hij of zij ervaart van de klanten, om te bepalen wanneer die open is. Dus dit is een stap in de goede richting wat u betreft? Ja. En er werd net ook aangegeven dat er ook wat problemen bij zouden kunnen komen kijken. Bijvoorbeeld de veiligheid. Maakt u zich daar dan zorgen over? Ja, nou terecht hoor. Want uh, als je dan de enige winkel bent in een gebied of straat die open is, en uh, er wordt ook nog een keer met cash uh, afgerekend, ja, dan, dan werkt dat soms als een magneet voor bepaalde uh, criminelen. Dus ons advies is, van als het even kan, zorg dan dat je, dat je uh, werkt met pinbetalingen of andere vormen van elektronisch betalen. En geeft dat ook heel er, erg duidelijk aan uh, bij de deur. Dus dat je in ieder geval uh, uh, het, voor, voor dit soort type criminelen uh, het onmogelijk maakt of uh, uh, zinloos maakt om die stap te zetten. Reinie van Wijk die, die gaf net aan, dat uh, las ik net voor, die tweet, dat het misschien wel een poging is om de economie te redden. Bent u daarmee eens? Nou ja, kijk, uh, dat, dat is uh, ons, ons bezwaar uh, tegen het voorstel. Op, op dit moment uh, we duiken we weer de recessie in, hè, de double dip. En ik ben bang dat een aantal ondernemers uh, eerder uh, voor dezelfde omzet meer uren open moeten zijn. Ja, daar word je ook niet blij van, dan gaat je uren tarief om, uh, omlaag. En uh, ja, de cao's zijn ook zo ingesteld dat je werknemers na een bepaald moment ook duurder worden. Ja. Dus ja, tel maar uit. Dat is eerder uh, verlies, dan, uh, dan winst op dit moment. Dank u wel, Mathij Ribbens, voorz of directeur van uh, MKB Amsterdam. We hebben het over winkeliers moeten openingstijden zelf kunnen bepalen. Tot 7 uur is het avondspits van WNL. U kunt bellen op 0800-1121 of twitteren, hashtag WNL. En ik lees uw tweet live voor Francine Kokkeling. Goedenavond. Goedenavond. Bent u het met me eens? Nee, ik ben het er maar een heel klein stukje mee eens. Ik denk dat het inderdaad een uh, paradijs wordt voor de consument... en een ramp voor de kleine ondernemer. Waarom het wordt het een ramp? is namelijk niet te betalen. Je kan je, je, dan moet je dus zelf 24 uur gaan werken, 7 dagen in de week. Maar het hoeft niet, het is een keuze. Het wordt het duur, wat zegt u? Het is toch een keuze voor de ondernemer? Dat is een keuze. Dus dan moet je dus stoppen om ondernemer te zijn als je het niet kan betalen... Nee, het is een keuze om te zeggen het op welke. is geen keuze tijd... meer. Ik vind het juist een, een heerlijkheid dat je een stukje. Uh, eigenlijk een stukje recht hebt op vrijheid om, om juist dicht te zijn. Dat is ook een, een stukje vrijheid voor die kleine ondernemer. Een stukje bescherming juist van die overheid. Ik zie dat niet als een betutteling. Maar het is geen verplichting dat een ondernemer 24 uur per dag open moet zijn. Het geeft u nee, alleen dat maar meer. Nee, het is geen verplichting. Maar als de concurrent het allemaal om je heen wel gaat doen. dan ben je bijna genoodzaakt om mee te gaan, dus. Dat is volgens mij ondernemerschap. Maar dan wordt het dus wel een probleem. Eh, Zondagsopening is vaak al een probleem voor de kleine ondernemer. Omdat de mensen heel veel komen kijken, maar niet kopen. Waar je personeel in de winkel moet zetten. Mm -hmm. En dan wordt het dus alleen nog maar vergroot. Ja. En ik, ik denk dat dat enig, Er zal best een uitzondering zijn voor supermarkten. Wat dus nu al het geval is. Want de mensen kunnen op sommige plaatsen al elke avond om negen uur terecht. En, die, en er is niet meer geld om uit te geven. Hmm. Dus je verschuift het probleem. Nou, u pleit voor het vrijheid oprecht ook om dicht te gaan. Francine Kokkeling uit Barendrecht. Zometeen ga ik praten met Trent Watcher, Richard Lamp. Even kijken wat er op, op hashtag WNL gebeurt. Theo Koelloos, die zegt... Eens als het personeel niet uitgebuit wordt. Personeel is 's avonds. En Thijs Vergeer die vindt het ronduit asociaal. Thuiswerken, 24 uur per dag, shoppen, dat kan toch? Waar blijft het sociale aspect van werk en winkelen? En Nico Meijsen is het wel met me eens... Hij zegt helemaal mee eens. Kan je dat misschien ook een beetje in België proberen? Kijk, we krijgen ook tweets vanuit België. U kunt ook twitteren. Hashtag VNL. Zoals Niels Boer twittert winkeltijden vrijstellen. Nu zijn de topdruktes op koopavond, koopzondag, koopdrukte, verminderd files in de stad. En uh, dat zorgt weer voor parkeerproblemen. Dank u wel, Niels Boer. Um, even, even kijken. Ron van der Vlucht uit Amsterdam. Goedenavond. Hey, goedenavond. Uh, nou, ik ben het absoluut, uh, nou ja, in zover ik, als consument ben ik het heel erg met je eens. Alleen als uh, ervaringsdeskundige, ik zit zelf uh, in de transport, ik ben vervoerder voor diverse grootgrutters in, uh, in Amsterdam, zeg maar. Uh, en weet je, wat je gaat krijgen als je winkels 24 uur per dag open gaat krijgen, krijg je dus inderdaad, uh, wat, wat een van de vorige bellers al zei, krijg je heel erg te maken met venstertijden, ja. die benen door de gemeente en door wijkraden zelf zijn opgelegd. Ik bedoel, als ik ergens voor 7 is morgens een laadklep trek, dan heb ik gelijk de halve buurt in mijn nek hangen en terecht, uh, en de die mij een mooie bekeuring aanschrijft. Uh, dus ik denk, dat het ik denk dat het maatschappelijk heel moeilijk realiseerbaar is, uh, vooral in de buurt. Omdat dat de bewoners daar toch een... Uh, bewoners gaan nu, beseffen nu niet wat voor overlast voor hun. Ik bedoel, als jij s'nachts op je bed legt, beneden nee, is de supermarkt open. Mm -hmm. En uh, 9 van de 10 supermarkten in Amsterdam zitten in de volksbuurten. En uh, ik kan me zo voorstellen dat als jij drie uur s'nachts uh, winkelwagens over je stoep wilt uh, rammelen, dat is niet zo'n fijn ja. idee. Nou, u maakt zich zorgen om die geluidsoverlast, met name ook een bekend, bekend tegenargument. Dank u wel, Ron van de Vlucht uit Amsterdam. Ik ga naar de trendwatcher Richard Lamp, die samen met zijn vrouw uh, allerlei voorspellingen doet, ook boeken schrijft. En in een boek ook schreef over retailing, dus winkelaanbod in anno uh, 2012. Richard, goedenavond. Goedenavond. Ja, 24 uur per dag kunnen winkelen. Is dat een trend? Nou ja, het is heerlijk als het kan natuurlijk. En op zich in deze tijd moet je daar denk ik ook iedereen in vrij laten. Want laten we eerlijk zijn, de, de internetwinkels zijn ook 24 uur per dag open. Mm -hmm. Dus vanuit een winkelier geredeneerd is het ook vrij logisch dat je het zou willen. Uh, een vergelijking is misschien wel leuk met Almere. Daar zijn ze nu nog één niveau anders bezig, maar dan gaat het over de koopzondag. En er is min of meer verplicht gesteld dat een heel aantal winkeliers... in de binnenstad op zondag open zijn. En dan ga je dus sowieso meer kosten natuurlijk maken met elkaar. En in het begin is het de algemene ervaring komen de mensen uit de regio wel. Want dat is leuk, dat is bijzonder. Dat geldt dus ook voor het s avonds- en nachtwinkelen. Maar na een tijdje is het nieuwigheidje eraf. En er wordt ook niet meer verkocht, maar het wordt meer gespreid verkocht. Aan de andere kant, in Amsterdam, als je deze proef in de binnenstad zou doen... dan weet je tenminste echt wat er gebeurt. Want dan heb je een toeristische zone... En dat zou eigenlijk veel beter zijn natuurlijk dan de wijken waar nu voor gekozen is. En als we naar het buitenland kijken, onze premier die is vol lof over New York. De Never Sleeping City, of een van die. Never Sleeping Cities, 24 uur per dag kan je winkelen. Zijn er andere voorbeelden? Nou ja, op zich zie je natuurlijk dat alle grote steden, ook uh, Parijs en noem het allemaal op, dat er, of, of uh, naar, uh, Istanbul of zo, dat zijn inderdaad echt van die steden die gewoon werkelijk nooit gaan slapen. En in Amsterdam uh, ja, is het toch een beetje dorpser, laten we heel eerlijk zijn. He, we willen het allemaal wel heel erg met elkaar, maar het is niet een kwestie van je winkel opengooien. Wat er moet gebeuren is dat je een enorm goede promotie voor Amsterdam verder maakt. Dat mensen weten dat het inderdaad uh, 24 uur per dag, 7 dagen in de week is. En, en volgens mij zit daar ook een heel politiek uh, verhaal achter, die winkelopening. En dat is pas een opstapje, want naast winkels moet je bijvoorbeeld ook de horeca 24 uur per dag open hebben. En dan begint het langzamerhand te bruisen en dan krijg je echt een stad die dag en nacht redelijk um, in leven is. En dat er ook voldoende drukte op straat is, dat de veiligheid gegarandeerd kan worden. Precies, helemaal met je eens. Ik vind ook dat die horeca moet ook gewoon 24 uur per dag open zijn. Um, of althans de mogelijkheid daartoe hebben. Richard, Land, blijf even aan de lijn. Ik ga naar meneer Jonker, Jonker uit Alkmaar. Goedenavond meneer Jonker. Ja, ja goedenavond, Ernst Jonker. Uh, ik ben het uh, als, als consument absoluut met de stelling eens. Ik zou het heerlijk vinden dat er uh, verruiming van de openingstijden komt. Waar ik mij wat zorgen over maak. Of laat ik eigenlijk zeggen, ik denk dat het een goed voorstel is wat ook de trendwatcher net zegt. Dat je dat in grote steden doet. Ik kom zelf het ook, maar ik uh, ben ook ondernemer. vind het uh, in de middelgrote steden wellicht een wat minder goed idee. We zien nu al wat verpaupering aan leegstand uh, in, de, in de binnensteden groeien. En uh, uh, dat, dat heeft natuurlijk mee te maken met, met uh, verkoop via internet uh, en andere ontwikkelingen. Maar ik maak mij eigenlijk wat zorgen voor een, een stad als bijvoorbeeld Alkmaar. Uh, als wij daar uh, ook naar zo'n verruiming van de openingstijden zouden gaan. Dat je ook meer uh, met dat soort verschijnselen te maken krijgt. Maar meer verpaupering. ik denk juist dat er meer levendigheid komt. Ik snap wel, uh, dat, dat, dat, dat standpunt snap ik ook absoluut. Maar ik, ik heb dan ook een beetje in aansluiting op wat gezegd door die meneer van NKB... dat juist de wat kleinere uh, winkeliers, de lokale winkels... waar wij in Alkmaar bijvoorbeeld een heel mooie naam mee hebben... dat wij dus een van de steden zijn waar we dat nog uh, hoog hebben weten te houden... en niet ja. alleen maar ketenbedrijven aanbieden. Uh, dat, dat, dat werkt, dat trekt consumenten. Dat is iets anders dan wat er uh, standaard zeg maar, aangeboden wordt... En uh, die kleine ondernemer juist, die moet uh, uh, dan maar zien dat hij die, uh, die openingstijden ook verruimd krijgt zonder dat hij inderdaad met zijn kosten omhoog moet. En uh, hij zal wel moeten als de horeca en de grote jongens eromheen uh, uh, die openingstijden wel gaan hanteren. Ja. En daar maak ik me in de middelgrote steden dus wat, wat, wat zorgen over. In, in een situatie als Amsterdam en zeker de binnenstad uh, zie ik dat veel meer. Nou, Uw punt is duidelijk, meneer Jonker, dank u wel. Um, u denkt dat het uh, wellicht meer gaat verpauperen. Ik ga weer naar Richard Lamp, onze trendwatcher. Die ja. kleine ondernemer, hè? zal die daaronder gaan leiden? Ja, voor de kleine ondernemers is het natuurlijk heel moeilijk. En sommige uh, kleinere ondernemers zijn echt werkelijk van die papa-mama-winkels met natuurlijk een beetje personeel links en rechts eromheen. Je kan je je voorstellen als je al hè, echt zeven dagen in de week open moet zijn en dan ook nog eens dag en nacht of bijna dag en nacht. Dat je kosten enorm toenemen, want die, die papa-mama-eigenaren, zeg maar, die rekenen niet ieder uur dat ze zelf maken. Dat zouden ze wel moeten doen als goede ondernemer, maar dat doen ze niet. En dan zie je dus als echt mensen moeten gaan inhuren, dat ze helemaal niet meer uitkomen met de kosten. En wat misschien wel aardig is, ik krijg net van een heel groot winkelbedrijf, van het Bijenkorf, daar heb je Robert Bohemus, de marketingdirecteur. Die stuurt net een berichtje en die zegt, wij verwelkomen ruimere openingstijden. En dat is op zich wel logisch voor dat soort bedrijven. Want die zijn helemaal op het toerisme ingesteld. Als je naar dat soort winkels kijkt, dan is dat eigenlijk grotendeels niet alleen maar voor de lokale bewoner van de binnenstad bijvoorbeeld... maar zijn er allerlei concept stores en branding stores. en dat geldt voor een groot deel van de Kalverstraat bijvoorbeeld ook... en daar trek je de toeristen mee en die willen... en bijvoorbeeld ook op, op uh, Curaçao in Willemstad is het precies ja. hetzelfde ingericht... en daar willen mensen gewoon eigenlijk als het kan 24 uur per dag shoppen... naar juweliers toe en noem het allemaal maar op... en dan maakt het ook niet meer uit... want je weet zelf als je de wereld rondvliegt... dan weet je op een gegeven moment niet eens meer hoe laat het overal is... Precies. en dan wil je gewoon ontbijten op het moment dat jij de trekken hebt... en je wil gaan shoppen of je wil uit... ...op het moment dat je daar zelf zin in hebt. Exact. Dankjewel, Roger Richard Lamp... ...die ons eigenlijk gewoon heel duidelijk maakt dat het een goed idee is. De kleine ondernemer, die zou wellicht de dupe van kunnen worden. Ik ga nog heel veel snel naar Roland van Aalderen. Goedenavond, Roland. Ja, goedenavond. Ja, zegt u het maar. Nou, ik ben het niet met de stelling Waarom niet? Ik denk... Uh, ...het is al een paar keer genoemd... ...maar ik denk dat het welzijn ook niet uit het oog verloren moet worden. Kleine ondernemers die uh, toch ik, geen keuze hebben... Want wat vergeten wordt is dat uh, die ondernemers er al uh, ja, vaak lang in het centrum uh, aanwezig zijn. als de regels worden veranderd hebben die niet de keus om te zeggen, uh, zeker als er grotere concurrenten uh, om de hoek zitten, uh, om te stoppen met een bedrijf. Of, uh, maar niet, ja, niet uh, iedereen gaat toch uh, ineens in de nacht winkelen? Nee, maar goed. Uh, ik kan me voorstellen, dat, dat werd net ook gezegd, dat, uh, dat het aan het begin wel interessant is. En ja, die concurrentie van tevoren niet, uh, niet goed in te schatten lijkt mij. Ja, nee, u maakt zich daar zorgen over. Hè? Ik maak er geen zorgen over. Roland van Aalderen uit Vendal, dank je wel voor het inbellen. Nathalie Doorn die stuurt een tweet. Binnen de huidige winkeltijdenwet kunnen winkels al van 6 tot 10 uur s'avonds open. Er wordt amper gebruik van gemaakt. Maar volgens mij gebeurt het in ieder geval wel steeds meer. Egbert Jan van der Kamp die zegt... bij veel supermarkten die tot in de avond open zijn... is om 5 uur al geen brood meer te koop. Erg benieuwd hoe dat te zijn de tijd wordt verbeterd. Vincent van der Bos. Keuze is er niet bij. Als je niet meegaat ben je verloren. De grote jongens winnen dus. Dat vraag ik me af of dat echt zo is. En Jesse de Kieffi stuurt openingstijden. De Amsterdam Arena is vanavond gewoon open. Nou, dat is, uh, dat is helemaal waar. En dat is vanavond hier ook te horen. Zometeen op deze zender de collega's van NOS langs de lijn. Met een rechtstreeks verslag van de Europa League wedstrijd tussen Ajax en Man United. Weno is er morgenochtend weer met uh, Vandaag de Dag. En om half zeven hier op Radio 1 met een nieuwe avondspits. Wat mij betreft een hele wakkere avond. Sport op Radio 1. Zaterdag om 12 uur. Het WK schaatsen allround in Moskou. De titel blijft zijn titel en winnen blijft winnen. En s'avonds de Eredivisie. Herakles Roda. voor. Die, nee, ja, toch. De Graafschap PVV. Voor de opent van de Graafschap. Ado Excelsior. Ja, het de binnen. Wat een stoppaar. Kort voor 9, Feyenoord RKC. En Mulder stopt die van op! NOS langs de lijn, zaterdag om 12 uur en om 7 uur. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Wapenindustrie, kolencentrales, kinderarbeid. Weet u wat uw bank doet met uw spaargeld? Bij de ASN Bank weet u dat wel.